Marjad Krol met het NOS-journaal. In de Colombiaanse stad Medellín is crimineel Said Razouki opgepakt. De rechterhand van Ridouan Taghi, die vorig jaar werd opgepakt in Dubai. De 47-jarige Razouki wordt net als Taghi verdacht van betrokkenheid bij liquidaties in Nederland. Hij werd in Colombia opgepakt met hulp van de Amerikaanse diensten FBI en DEA, zegt de politie.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 Vanochtend zeiden goede doelen dat ze hierdoor honderdduizenden euro's dreigen kwijt te raken. Minister Hoekstra begrijpt hun zorgen, maar gaat er niets tegen doen. Minister Blok wil bekijken of het mogelijk is om IS-strijders in het noorden van Syrië te laten berechten door de Koerden. Die hebben aangekondigd de Syrië-gangers vanaf volgende maand te gaan berechten... omdat ze het beu zijn om Westerse landen te vragen om de strijders op te halen. Het kabinet wilde de Syriëgangers liever voor een internationaal tribunaal of een Iraakse rechtbank brengen. Maar dat is tot nu toe niet gelukt. Blok gaat nu overleggen met andere West-Europese landen. En tennister Kiki Bertens heeft Nederland op een 1-0 voorsprong gezet in de Fat Cup wedstrijd tegen Wit-Rusland. In Den Haag won ze aan partij tegen Alexandra Sarsnovich in drie sets. Het was voor het eerst in twee jaar dat Bertens voor Nederland uitkwam. Het weer, eerst nog droog, zonnig, maar vanavond meer bewolking. Vannacht kans op nachtvorst. Morgenmiddag wat regen, maar met 8 tot 11 graden blijft het zacht. Zondag wordt nat en stormachtig. Dit was het NMS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort, tussen naar de vestingen en het Eemnes... nu 20 minuten vertraging door een ongeluk. De rechterreisdok is dicht en de A4 Amsterdam-Den Haag...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 Where we can special It's come, come, come me. From what I heard them say, the music that they play is nothing like Are you ready or not? It's only up the street. Everybody's dancing. And everybody's on the feet. Are you ready or not? It's only up the street. Everybody's dancing. And everybody's on the beat. I'm a begging you're not, it's where we want to be. En de real soul en you can't hide. En we hopen dit hier uh, met uh, BB en Q Band en aan de beat. Ik ben uh, vorig jaar nog bij de concert geweest in Paradise, maar dat was niet veel. hoor. Nee, dat was niet veel. Dat was. Uh... Het kuffertje van Prince dat alles, zeg maar. Hey, wie van de weer op de vrijdagmiddag. Leuk dat je luistert. Tot aan 7 uur ben ik bij met hele lekkere reeds. Dit uur kwam we gegarandeerd voorbij. Cool Million, Atlantic Star, Armin van Buren, Jared Austin, Chick Kortom, blijf hangen hier op Dance Radio en CFM. Hier zijn de CZ Music Factory. And trusted to the end But as things turned out He really did me wrong And left me feeling so confused Abandoned Goed, goed. Hey, leuk dat je luistert naar danceradio.n. Mocht je nog wat, uh, wat lekkers willen horen, laat het dan even weten. Uh, ja, ja, ja, we gaan zo meteen uh, een mooie plaat rijden van Atlantic Star. Jawel. Ja, ja. Goed, uh, vanavond uh, trouwens, uh, vol programmering uh, op Dance Radio dan. Uh, ook bij CFM. Uh, maar op Dance Radio is vanavond uh, Martijn Maas straks tussen 7 en 10. En tussen 10 en 12 uh, Frank Vulleven met uh, late night. Ja. Het is uh, een goede reden om te blijven luisteren. En op CFM trouwens vanavond tussen 7 en 9. CFM het weekend in. Dus ook een leuk programma. Dus, uh, kortom, blijf lekker luisteren. Plaatje van vorig jaar, Chameleon met D-Krane. De oppeloppal. Stranger Het is zfm en dance radio. Zometeen gaan we Carrie Brown draaien met uh, Let's Go Around Again. En daarachteraan draaien we nog de nieuwe van Edina Howard, uh, Mind Reader. Maar eerst Armin van Buuren met I Need You. She The stronger Wants to feel life and nothing satisfied It ain't easy and it ain't pleasing She's just trying to find a way out there She put out faith in You know it's chasing She's just trying Nee, dat, dat werd even in de, in de appgroep van Dance Radio weer dat. Uh... Hey, uh, Jeroen, uh, je zit uh, tegen die microfoon aan uh, te, te proppen. Zo, so, ze we allemaal dat uh, corona. Uh, nee, nee, nee, nee, nee, jongens, ik ben, uh, ik ben daar niet geweest. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. nee, nee. Hey, leuk om het is tien uh, over alles. Hier is Jared Austin en Activated. Candy aan the Dance Floor. Leuke plaat. Uit uh, begin uh, jaren 2000, zeg maar. Grote club weer trouwens. En de we Gerard Aston en Active hier op dansradio.n. Uh, Ik weet niet of jij uh, aan de stappen bent geweest en ooit een, een fiets in Zandvoort uh, hebt achtergelaten. Nou ja, de gemeente die gaat uh, een zootje fietsvak uh, opruimen. Ergens nummer 1 onder de bewoners in antwoord. Of een van de ergernissen, moet ik zeggen. Dus uh, mocht je nog een fiets in het dorp hebben staan, dan, uh, dan zou ik hem even ophalen. Want anders uh, is hij weg. Uh, ja, dan uh, wordt hij vernietigd of wordt hij ergens opgeslagen en dan kun je hem uh, ophalen. Ja, Erg vervelend denk ik me dat. Ja. Door met de muziek, hier op Dance Radio en CFM. Tuxedo. Off. If we start as friends, build it up again Maybe we can make it more longer-lasting, Zit er alweer op. Het is namelijk zeven minuten voor zes uur. Straks op CFM met Niels en de reclames. En op Dance Radio gaan wij de top of die oude draaien. ik dus zie je straks aan de andere kant van zes uur weer terug met alleen maar lekkere classics. Zometeen nog op Dance Radio Crack Jensen. En tot aan die tijd draaien we Camera Street. En can you feel my love?